Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Het lichaam van Beresovski blijft in het huis liggen... zolang de politie daar onderzoek doet. Volgens de Russische advocaat van Beresovski was hij depressief. De Russische media speculeren dat hij zelf moord heeft gepleegd... maar in Engeland wordt ook rekening gehouden met moord.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 Bondscoach Van Gaal heeft Adam Maher opgeroepen als vervanger voor Wesley Snijder, Die mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel van Nederland tegen Roemenië. De aanvoerder is niet op tijd hersteld van de lease die hij opliep in de wedstrijd tegen Estland. Zijn vervanger Maher speelde donderdag met jong Oranje nog in en tegen Israël. Het weer, het is droog met vanochtend in het noorden zonnige periode en geleidelijk overal zon. Het wordt 0 tot plus 2 graden en er staat een schrale oostenwind. Aan zee is die hard, kracht 5 tot 7. Morgen is het vrij zonnig en droog met iets minder wind en met 2 tot 3 graden iets, iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Meneer, die mega waar we al maanden aan werken, die is er juist gecanceld.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Wandelen in de bergen is voor ons als inwoners van het platte Nederland... een fantastische ervaring. Bergen bieden geweldige vergezichten en ze plaatsen je als mens... in een bijzondere verhouding tot het universum. Maar voor mijn gasten van vanmorgen zijn bergen ook verbonden aan dramatische ervaringen die hun levens hebben ontworteld. Ada de Jong en Christa Ambeek, allebei hartelijk welkom. Uh, normaal gesproken zit hier één gast aan tafel. Maar jullie delen samen een levensverhaal, in elk geval samen een boek. Uh, en daarvoor maakten we graag een uitz uh, uitzondering. Uh, jullie schreven het boek De Berg van de Ziel. Een zoektocht naar hoop als je alles verloren hebt. En... Uh, uh, uh, uh, Allebei, Christa en Ada, hebben zoveel dierbaren in een korte tijd verloren... dat geen mens dan kan verzinnen hoe je verder kunt met je leven. Alle wijsheid en goedbedoelde woorden komen dan tot zwijgen. Christa verloor in korte tijd haar vader en broer door suïcide... en haar moeder door hartfalen. en Later verloor ze ook haar levenspartner in de bergen aan een hartstilstand. Ada zag vijf jaar geleden haar hele gezin van de berg afglijden... die ze net beklommen hadden. En geen van vieren overleefde die val. Um, Ada, goedemorgen. Ik zag je afgelopen week bij, uh, bij Pauw en Witteman waar je je verhaal vertelde. En ik dacht, stoer, knap dat je daar zit. Um, hoe, hoe voelde dat voor jou, om daar dan je levensverhaal te moeten vertellen? Om daarmee naar buiten te komen? Um, ja, hoe voelde dat? Het, het was, uh, ik voelde me ook wel een beetje stoer. <laughs> dus, dus dat klopt wel. En uh, ik vond het ook uh, fijn dat het kon. Niet zozeer mijn levensverhaal uh, te vertellen. maar om uh, te laten zien. Uh, dat ik redelijk rechtop sta. En uh, dat ik. Uh, uh, dat het wel lukt om ook. wel weer een, een zinvol leven te leiden op dit moment. En uh, dat, dat is. Uh, ja, geeft hoop, denk ik, en troost. Dus en dat de... wou ik ook graag. En dat, dat zinvolle zit hem ook in het feit dat, dat anderen je verhaal kunnen horen. of dat die er wat mee kunnen. Ja, in de tijd dat, dat ik down and out was, zeg maar, uh, vond ik hoop en troost in voorbeelden van andere mensen of in uh, stukjes uit hun boeken of uh, uh, gedeeltes van uitspraken. Uh, maar ook uh, van een, een vrouw die ik tegenkwam, die hetzelfde was overkomen. En uh, dus op een gegeven moment heb ik gedacht van nou, als iemand iets aan de dingen die ik of wij bedacht hebben de afgelopen periode kan hebben, dan uh, vind ik dat mooi. Um, e een van die mensen die zoiets had meegemaakt die jij bent tegengekomen is, uh, is Christa. Um, ho hoe was het voor jou om, om zo in de publiciteit te komen met, met iets wat ook weer zo privé is? Nou, dat... Uh, kijk, bij mij is dat al wat langer gaande. En ook de verlieservaringen, de, Deels lijken onze levens een heel klein beetje op elkaar. Maar er is ook een groot verschil. Hè, dat uh, mijn ...ouders en een broer van mij overleden. Dat is inmiddels bijna dertig jaar geleden. Ik was toen zelf jong volwassen. En uh, de eerste reactie toen, of een van de reacties... ...was dat ik toen al begonnen ben met een soort intellectuele zoektocht... ...naar hoe kun je nou met de dood leven? En ik heb toen een proefschrift geschreven... ...over de dood in het boeddhisme en in het christendom... ...en dat met elkaar vergeleken... Ik was toen begin twintig en durfde helemaal nog niet... met mijn eigen verhaal naar buiten te komen. Dus dat deed ik. Het ging wel over mezelf, maar ik deed het... Uh, ja, Langs wetenschappelijke weg. Inderdaad, hè, dat lukte in de zin van uh, dat ik uh, dat proefschrift heb afgemaakt... en een titel kreeg. En, uh, dus dat, dat was deels uh, goed en bevredigend... maar de zoektocht zelf lag op een diepere laag... en niet op een intellectuele laag. Dus die is voortgegaan... En, in de loop der jaren zijn daar nog een aantal verlieservaringen bijgekomen. Waarvan misschien de meest ingrijpende dat was van mijn partner in 2006. En daar heb ik toen een boek over geschreven. Dat heet Overlevingskunst. En daar kom ik uh, ja, wat meer met mijn eigen verhaal. Ook niet, niet helemaal als een soort egodocument. Maar ik beschrijf daar filosofische stromingen. Bijvoorbeeld levenskunst of uh, uh, ook wel weer boeddhisme. En dan elke keer weer met de vraag wat bieden die nou en op welke manier geven ze houvast... als je zelf worstelt met die eindigheid? En dat verbind ik wel elke keer met eigen ervaringen. Dus zeg maar in 2006 ben ik voor het eerst... wat meer met wat ik zelf had meegemaakt naar buiten gekomen. Um. Maar je was niet uitgepraat na dat boek, of niet uitgedacht. Nou, ik over dacht. Dit onderwerp. Eerlijk gezegd wel, want kijk, dat proefschrift was in 1994 en dan 2006. En ik, ik ben niet al die jaren met de dood bezig geweest, gelukkig niet. Maar het is wel een, een belangrijk thema altijd gebleven: hè? kwetsbaarheid, eindigheid, hoe kun je daartoe verhouden? En eerlijk gezegd had ik na mijn boek over wel zoiets van: uh, je zou kunnen zeggen dat ik altijd op zoek was naar de zin van de dood. En ik concludeerde aan het eind van dat boek... en in ieder geval ook in interviews die daarop volgden... van ja, er is geen echte zin van de dood. Hè? Alles wat ik vind is zin in leven. En ik vond dat zelf een hele goede conclusie. En ik dacht, mooi zo, klaar met die dood. Ja. En toen meldde Ada zich. En wat er ja. toen toe <laughs> gebeurde, dat, daar gaan we zo uh, ja. uh, uh, nog een stuk dieper op in. Um, maar we gaan nu even luisteren naar Summer Sun van Janine Beets. Singing birds and humming bees Breathing his natural majesty Learn lessons of simplicity Ja, u hoorde Janine Beens met Summer Sun. En dit nummer uh, verscheen op een cd van deze dame uit Kampen... die eerder dit jaar uitkwam. Ze omschrijft haar muziek als gospel met een soul- en jazzy sausje. Waarvan akte? U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gasten van vanmorgen zijn Ada de Jong en Christa Ambek. Twee vrouwen die samen een zoektocht aangingen... naar wat het leven de moeite waard maakt... nadat je je geliefde bent verloren door de dood. Uh, Christa. Nee, ik, ik kondig steeds aan, uh, uh, dierbaren verloren door de dood. Uh, je vader, je moeder, je broer en je partner. Zeg ik dat zo goed? Ja. In, uh, maar niet allemaal tegelijk. Nee, ja. Um, um, ik, kun je even kort beschrijven wat er gebeurde? Nou, toen... Uh, dus mijn ouders en broer zijn uh, in een uh, jaar tijd overleden. Ik studeerde in die tijd theologie. Ik was begin twintig. En uh, mijn vader... Ja, die koos er zelf voor om niet verder te leven. Hij zat in een moeilijke echtscheidingsprocedure met mijn moeder. Mijn moeder was ziek en die is in datzelfde jaar overleden uh, aan een hartstilstand of hartfalen. En uh, de dag daarna koos mijn broer ervoor om niet verder te willen leven. Dus dat, dat zijn de feiten, zeg maar. En, uh, maar inmiddels natuurlijk lang geleden. Maar ik was begin twintig en dat, ja, dat zet een... Uh, een soort merkteken bijna op uh, hoe een leven dan verder gaat. In de zin van dat ik uh, heel sterk iets had. Ik doe precies het tegenovergestelde. Dat hoort misschien ook bij als je jong bent en zoiets gebeurt. Je en pre pre precies het tegenovergestelde. Nou, het nou, dat was heel, leven. Ik wil leven. En ik, uh, ik koos uh, letterlijk voor dat ik een kind wilde. He, voor, nou, in zo, voor zover je daarvoor kunt kiezen. He, maar dat was mijn keuze en dat lukte. Dus ik kreeg dat ook, was ook echt een directe reactie op ja. ik wil nu een kind. Ja, heel vreemd. Want of vreemd. Hè? Nou, want ja. ik had nooit een kinderwens gehad. Ik was, uh, nou, toen ze geboren werd, was ik dan 26. Maar uh, uh, ik had eigenlijk uh, mijn studie was nog niet af. Ik had geen vaste relatie. Hè? Maar het was een soort oerdrift. Want ik ga helemaal de andere kant op dan wat zij hebben gedaan. Uh, ja, daarnaast, uh, dat was eigenlijk een goede zet in de zin van ja, natuurlijk totaal onbezonnen. Maar zo gauw ik in verwachting was, kreeg ik het besef... nu is het ook handig als mijn studie afkomt. Dus harder dan ooit van tevoren ging ik tentamens doen... en papers schrijven en een scriptie. En, maar uh, intellectueel gezien ging mijn aandacht uit van... ja. Uh, wat biedt religies nou, als je zoiets meemaakt, dit soort breuken... ik kwam niet uit een kerkelijk gezin, ben toch theologie gaan studeren... Mm -hmm. mijn ouders waren daartegen. En maar die vraag werd heel sterk... dus ik was halverwege mijn studie, en eigenlijk de tweede helft van mijn studie... is helemaal opgegaan aan, wat biedt nou boeddhisme... als je met de dood te maken krijgt, wat het christendom... en ik dacht in die tijd, nou, ik was heel cynisch... ik dacht, uh, doekjes voor het bloeden zijn het, maar een echt antwoord hebben ze niet... Dus ik heb een eindscriptie geschreven... en uiteindelijk een proefschrift rondom dat thema. En die, de conclusie was doekjes voor het bloed? Op. Nou, daar niet ben. helemaal hoor. Dat, uh, kijk, daar ga je vier jaar op zitten hè, op zo'n proefschrift. Dat, dat zou wel erg uh, uh, teleurstellende um, uitkomst, ja. uitkomst zijn. Maar wel dat met het hoofd... dit soort vragen niet op te lossen zijn. En Dat was duidelijk. Er ligt, ligt ja. een proefschrift waarvan ik nog altijd denk... nou, dat is best redelijk. Hè. Maar voor mezelf... Dat is een hoofdexercitie. Juist. Ja. Maar uh, uh, uh, wat geen hoofdexercitie is, lijkt me, is die, die wens om, om een kind te krijgen... om leven uh, op aarde te brengen en dat dan ook tot uitvoer te brengen. Hielp dat? Wer, werkte dat ook? Nou, dat was heel dubbel. Dat werkte heel goed, zolang ik in verwachting was. Want ja. uh, dan heb je een soort uh, idee van... nou, straks uh, is daar een kind. Maar toen zij er één keer was... Um, ja, dat is misschien ook omdat je als vrouw na een bevalling... Uh, en als zij ging huilen, ging ik ook huilen. Dus het verdriet wat ik eigenlijk tot die tijd had weten weg te... Uh, houden. Dat kwam toen wel heel heftig op mij af. En ook het besef, uh, ik wilde weglopen voor kwetsbaarheid en de dood. Nou, als je zo'n kindje in je handen houdt. Uh, ik denk dat bijna alle uh, jonge ouders dat voelen. Van, hè, dat kind is er, maar er hoeft maar iets te gebeuren. Of, of het is weer weg. Hè? Dat, juist zo'n baby is natuurlijk op... heel kwetsbaar. Ja, ja, ja. En, en die kwetsbaarheid ken ik natuurlijk van heel dichtbij. Dus eerlijk gezegd, ja, niet zo bewust. Hè. Het is allemaal terugkijkend, maar eigenlijk schrok ik me kapot. Wat heb ik nu gedaan? Hè? Van, uh, ik weet niet eens hoe ik zelf moet leven. En hoe moet ik haar dan uh, een beetje fatsoenlijk dat leven inbrengen? Wow. Ja. Uh, Ada, um, jij verloor jouw dierbare, jouw hele gezin, in één klap. Ja. En dat is nu vijf jaar geleden? Bijna ja, deze zomer is dat vijf jaar geleden. Um, jullie stonden op een berg, of jullie waren een berg ja. aan het beklimmen in Italië? Ja, wij uh, klommen al jaren als gezin. He, dat is langzaam rand van wandelen overgestapt in klimmen. En uh, op die uh, bewuste dag, uh, dat was ongeveer de laatste dag van onze vakantie... En gingen we het, uh, de mooiste top uh, klimmen van, uh, van die vakantie. En dat was de Mont Dolan. En uh, dat hebben we ook gedaan. Alleen het laatste stukje kon ik niet meer mee, omdat ik eigenlijk moe was. En uh, ik dacht van, nou, ik blijf hier lekker zitten. En dan gaan we straks weer met z'n allen naar beneden. En mijn gezin heeft die uh, top wel beklommen. En op de terugweg weer naar mij toe zijn ze uitgegleden. En is het helemaal misgegaan. En jij zag dat? Jij, jij, ja. jij zat op een plek waar je dat kon zien. Ik kon, wat gebeurde er? Ik kon, uh, ik kon zien uh, dat er één uitgleed en uh, de rest meetrok. En daarna verdwenen ze uit mijn gezichtsveld. Dus dat is ook alles wat ik gezien heb. Ik heb gehoord dat uh, mijn man heel hard uh, riep: uh, remmen. En uh, dan ga je vanzelf meeschreeuwen, ja, remmen. Ja. Maar dat lukte niet. Nou, nou, nou, valt op, ook als ik uh, over jouw verhaal lees, dat je, mm -hmm. dat je altijd zegt: uh, één gleed uit. Ja. Noem geen namen. Is dat een moederlijk instinct dat wil beschermen, geen schuld wil ja, benoemen? Ja, dat is iets wat, wat uh, meteen eigenlijk al intuïtief bij mij opkwam. Want in de, in de uh, plaats waar, waar de bergredders zitten, waar ik ook uh, verhoord ben, want je moet ook uh, uh, de politie, zeg maar, die ja. wil ook weten wat er precies gebeurd uh, is, heb ik al meteen gezegd dat ik dat niet precies wist. En uh, toen ik weer terugkwam in Nederland merkte ik dat er overal gespeculeerd werd over wie dan eerst. En, en dat gaat richting schuld. En uh, dat vind ik zo niet relevant uh, dat ik uh, me daar niet over uitlaat. Um, ik, ik, ik kan me niet voorstellen wat er met je gebeurt als je daar zit mm -hmm. en dat voor je ziet plaatsvinden. Ja. Wat gebeurde er met jou? Uh, mijn, mijn hoofd werd helemaal leeg en glashelder gericht op, uh, op overleven. Op uh, wat moet ik doen? Heel, heel functioneel. Heel functioneel. En dat, dat heb ik eigenlijk uh, heel lang gehouden. Maar wat gebeurt er eigenlijk praktisch met je als dat gebeurt? Dan, dan, loop je, dan, dan sta je daar op die berg en je ziet dat gebeuren. Ja, wat doe je dus dan? dan ga ik eerst proberen of ik naar ze toe kan. Nou, dat lukte niet. Dat, was, dat is veel te stijl. En toen heb ik gedacht, ik moet hulp gaan halen. Ook al denk je in je achterhoofd van, nou, dat heeft niet zoveel zin meer. Maar je denkt toch, ik moet hulp gaan halen. En Dus ik ben naar beneden gaan uh, uh, klimmen. Zo, zo goed en zo kwaad als dat ging. En dat... Kon eigenlijk niet echt. Maar ik werd al heel snel, hoe lang dat geduurd heeft, weet ik niet. Opgehaald door een helikopter die weer door iemand anders gewaarschuwd was. Die had van de, van de overkant het zien gebeuren. En, dus ik werd opgepikt door een helikopter. We zijn naar de plaats van, van waar ze lagen geweest. En toen de, inderdaad duidelijk was dat er niks te helpen viel... ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Uh, uh, en als je dan in die helikopter zit en, en wordt duidelijk dat er niets meer aan te doen is, of dat, ja. dat, dat ze er niet meer zijn. Uh -huh. um, dat realiseerde je ook? Ja, dat realiseerde ik me heel goed. En dat zie je ook in de, in de ogen van de mensen om je heen. Je zit met z'n drieën achter in die... Je, dus je voelt het zelf. Je bent opgesloten in jezelf op een of andere manier. Uh, en de, je, maar je ziet wel, of ik zag wel heel goed in de ogen van de ander... hoe, hoe mis zij het ook vonden zijn, zeg maar. Hè. Dat, ja, ja. dat zie je. Ja. Daar ben je ook naar op zoek naar die, naar, naar, naar die antwoorden? Of nee, dat, was je dat, daar zelf al? Dat, dat, ja, dat was ik zelf. Ja. Was ik zelf. Dan, dan word jij naar een ziekenhuis gebracht. Ja. En, en jij had eigenlijk maar één wens of één opdracht, één missie. Ik wil ze zien. Ja, ja dat is ook iets wat uh, hoe dat dan komt, weet ik niet. Maar ik wist precies wat ik moest gaan doen om, uh, om verder te komen zelf. Of wat of om uh, wat, wat nodig was voor de andere mensen om mij heen... zoals, zoals mijn zussen en mijn nichtjes en uh, de vrienden van de kinderen. Maar op dat moment uh, was het inderdaad zo... ik moet, ik moet ze zien, want het, het moet landen. Ik moet, ik moet uh, zelf waarnemen hoe definitief ja, dit is. Ja, ik moet ze zien ik moet ze vasthouden. En, en dat, uh, daar was je niet ook, ook tegelijkertijd bang voor? Angst of zo speelt op zo'n moment helemaal geen rol... Je Doet gewoon wat je moet doen. Dat Speelt emotie überhaupt op, geen. Rol? Op dat moment nog niet, nee. Nee, nee. Dat, dat heb ik zo. Ja, dat heb ik buiten me gehouden. Ik denk dat, er, dat je in zo'n. Ik, ik kom uit, uit de psychiatrie. Hè. Ik denk dat je uit zo'n. Uh, dat je twee reacties eigenlijk mogelijk zijn: of je raakt in paniek, je raakt helemaal kwijt. Of uh, je houdt de angst en, en alle gevoelens buiten je en je doet wat je moet doen. En ik denk dat bij mij het laatste het geval is geweest. Ja. Dus, je had dus heel erg met je hoofd door dat je iets moest doen wat voor je hart nodig was. Ja. Ja. Ik moet ze zien, want anders heb ik daar later een probleem. Ja. En, dan, en dan gebeurt dat. Dan, dan zijn ze er. Dan liggen ze, ik neem aan, in een, in een ziekenhuis, in ja, een mortuarium of zo? Mm -hmm. Ja, op een kerkhof. In een uh, mortuarium op een kerkhof. Oh. Ja. En dan kom je daar binnen? Mm -hmm. En wat doe je dan? Ik heb uh, rondjes gelopen. He, dus ik heb, uh, ze lagen onder een laken, dus ik heb af en toe even gekeken. En dan liep ik een rondje en dan keek ik weer. Net zolang totdat ik ze vast kon houden. En toen heb ik ze vastgehouden en gedacht van... Uh, het is waar. En toen kon, toen kon ik weer weg. En komt op dat moment de emotie los? Of ben je daar nog steeds mee bezig? Nee, die emotie die, die is pas... Uh, de tweede nacht, volgens mij. Uh, ik ben ik heb die nacht ben, ik, uh, ik ben s avonds naar huis gegaan met het vliegtuig. Um, en um, die eerste nacht heb ik nog eigenlijk alleen maar in bed gelegen, maar niet geslapen. En in die tweede nacht, toen kwam die emotie pas echt boven. En tussentijd heb ik wel een beetje gehuild of zo. Maar de, de echte emotionele knal kwam toen. De... Er was ook een psychiater in die, in die, in die fase, uh, aan het begin. Een psycholoog, ja, Een psycholoog. Ja. Die vond absoluut dat jij ze niet mocht zien. Ja, dat was, uh, dat was daar in het ziekenhuis. Dus die, uh, ik kreeg een, een psycholoog toegewezen. En uh, ja, die dacht dat ik... En dat, dat is ook een heel lastig besluit. Die dacht dat ik daar uh, iets als posttraumatische stress aan zou overhouden. Dat kan. Ja. He, dus dat... Uh, Lijkt me dat je dat sowieso overhoudt aan een gebeurtenis zoals die. Toch? Nou ja, dat, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Dat is, uh, Ik geloof ook niet dat ik er dat eraan over heb gehouden. En um, daar heb ik nog wel contact over gehad met, met uh, Gersons. Een uh, hoogleraar psychiatrie. En die zei van, dat het verloop van zoiets is echt afhankelijk... van hoe ermee omgegaan wordt. En een van de dingen die ik intuïtief bedacht had... dat ik moet helder zijn... is iets wat hij ook zei van... ik hoop... Dat ze die mevrouw geen kan meer in de middelen geven, want ze heeft haar uh, ratio nodig om het goed aan te pakken. Had jij iemand die je bijstond op dat moment? Kon je je tot iemand wenden of heb je dat helemaal alleen doorstaan? In dat, die eerste die eerste tijd uh, paar uur zeg maar eigenlijk wel niet echt. Ik bedoelde er. Uh, ik was, wij waren daar als gezin, maar met vrienden. En er zijn vrienden die voor mij mijn spullen hebben gehaald. Die geprobeerd hebben om me zo goed mogelijk te, te steunen. Maar ik was in mijn hoofd opgesloten. Dus dat hielp toen op dat moment nog niet zo. Nee. <coughs> en uh, later in Nederland waren mijn zussen er. En uh, ik ben meteen uh, met een, uh, een collega die een goede vriend van mij is. Heen en weer gaan. Uh, telefoneren sms en sms'en over uh, wat er bijvoorbeeld op de kaart moest staan. En daar kon ik ineens weer wel hulp bij gebruiken. Ja, ja. Uh, Christa, uh, uh, de bergen kwamen uh, ook in jouw leven. Jij, jij verloor je partner uh, uh, op een berg in Spanje? In Spanje maakten wij een wandeling. En daar uh, heeft hij een hartstilstand gekregen. Toen ik een stukje vooruit uh, was gelopen... Dus het, het, de bergen die, uh, die lijken een beetje op elkaar... behalve die bergen in Spanje, die zijn uh, nou, 1800 meter... En, uh, en niet 4000, zoals bij Ada. En er was ook niet, niet een val in de zin van uh, hè, beklimming en, uh, en struikelen. Maar, uh, dus hij liep een stukje achter mij op een kruising... waar ik uh, dacht, nou, nu moet ik wachten, want ik had de kaart. Uh, ja, toen kwam hij niet. Toen ben ik teruggelopen, maar ik vond hem ook niet... omdat hij was van het pad het, in het struikgewas gevallen. Dus hij is een aantal uren later door reddingsploegen gevonden... Maar toen was hij... Uh, nou hij is waarschijnlijk, hè, dat bleek uit het onderzoek achteraf... te plekken eigenlijk gelijk uh, aan een hartstilstand overleden. En op welk moment had jij door... Ik ben mijn geliefde kwijt? Nou, toen die helikopter uh, uh, mm -hmm. die hem uiteindelijk uh, he, gevonden had... en uh, het dal uitvloog... toen werd er eerst nog tegen me gezegd... Uh, hij gaat naar het ziekenhuis... Maar toen kwam inderdaad de berg iets die hem gevonden had terug. Uh, en, en eigenlijk zag ik aan zijn gezicht van dat is niet het ziekenhuis. Nee. En toen werd ook gezegd dat, het, uh, dat hij naar het mortuarium werd gebracht. En, en dan? Dan, dan? Als dat ook nog eens gebeurd? Dat je jaren daarvoor uh, en je ouders en je broer uh, bent verloren? Hoe, hoe... Ja, nou, dat, dat telt op zo'n moment eigenlijk helemaal niet hoor. Want ja, dit stond dan eigenlijk... Ja, als gebeuren wel op zichzelf. en uh, Ja, ik denk, het is een ervaring, hè, zoals ik dat heb meegemaakt... die eigenlijk heel veel mensen meemaken. Ik ben daarna ook heel erg later, hè, toen ik terug was... Uh, gaan zoeken op internet naar hartstilstanden. En, nou, het overkomt ontzettend veel mensen om zo... Hè, in één fractie van een seconde een geliefde kwijt te raken. Dus dat is minder uniek, zeg maar, dan, uh, dan soms wordt gedacht. Van, uh, maar goed, het trof mij en, uh, ik was mijn, uh, mijn partner, mijn geliefde kwijt. En dat, ja, dat was wel even uh, een heel bittere pil, zeg maar. Ja. En, en ben je dan... Uh, hoe ging dat bij jou? Was je ook zo uh, met, uh, rationeel en functioneel? Nee, dat, dat was zo uh, interessant eigenlijk uh, voor mijzelf. Uh, ik heb heel veel gehuild. Gelijk die eerste dagen. Ik kon... Uh, ik was ook alleen, zeg maar, hè, met vreemden daar. En... Uh, Terwijl dat, dat in eerdere, bij eerdere verliezen in mijn leven helemaal niet zo was. Dat ik kon huilen. En, uh, dus ik was eigenlijk ja, toch op een bepaald manier lam geslagen. Het was niet zo dat ik niet kon functioneren. Maar ik kon niet slapen, niet eten. En als iemand ook maar iets aardigs tegen me zei, moest ik ontzettend huilen. En, uh, ja. Verder moest er van alles geregeld worden. Maar ik werd op sleeptouw genomen door uh, iemand. Uh, want ook in Spanje moet er een gerechtelijk onderzoek zijn voordat je weg kan. Dan moet je eerst door ja. alle red tape. Ja. ja, maar goed, daar heb ik gewoon ondergaan. En, uh, na een paar dagen werd ik op het vliegtuig gezet. Ik ja. okay. wil nou, straks van jullie allebei uh, horen hoe, hoe er dan vanuit de buitenwereld met je uh, omgegaan wordt en naar je gekeken wordt. Maar inmiddels is het uh, half acht geweest: uh, tijd voor het nieuws. En dat wordt gelezen door Ewa de Jong. Radio 1, het NOS journaal.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 Berezovski was een van de veelste critici van president Poetin. Ook was hij bevriend met een ex-KGB-agent die in 2006 in Londen overleed door vergiftiging. De Pakistanse oud-president Musharraf is op weg naar zijn vaderland. Hij zat vier jaar in ballingschap in Dubai en wil in mei meedoen aan de parlementsverkiezingen in Pakistan. De Taliban hebben aangekondigd dat ze hem zullen vermoorden omdat hij als president samenwerkte met de Amerikanen. Tot zover het nieuws. Het weer, geleidelijke, overal zonnige periode. Het wordt 0 tot plus 2 graden met een flinke oostenwind. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. En fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Vanmorgen heb ik niet één, maar twee gasten hier aan tafel. Ada de Jong en Christa Ambeek. Zijn nauw met elkaar verbonden geraakt in hun zoektocht... naar wat echt van waarde is in het leven. Nadat je je dierbaren bent verloren... door in dit geval uh, een ongeluk in de bergen. Uh, die zoektocht beschrijven ze in het boek De Berg van Je Ziel. Van de ziel, moet ik zeggen. Dat afgelopen week is verschenen. Ehm... Uh, Jullie hebben elkaar op een gegeven moment uh, gevonden. Um, ik, jij, uh, ik, Ada, jij vond Christa. Ja, ja precies. Ik ben uh, vanaf het begin af aan alles gaan lezen... wat los en vast zat, uh, wat te maken had met de dood, met rouw, met rouwverwerking. En dat las ik dan en dat besprak ik dan met een vriend. En dan gingen we eruit halen van wat er dan in zat... waar ik houvast aan, aan had. En dan af en toe dan had ik zo'n flatje dat ik dacht... oh ja, zo zit het en uh, dit is mooi... En uh, toen in december 2010 kwam het uh, boek van Christa uit... en dat heb ik gelezen, Overlevingskunst. En uh, bijna alle boeken die zij daarin beschrijft... en waar zij uh, op gaat kouwen en dingen uithaalt... had ik ook gelezen in, in de jaren daarvoor. En ik had vaak dezelfde soort conclusies. Dus ik dacht, uh, die ga ik een eens opzoeken. Ziel, ja. ja, die ga ik eens opzoeken. Dus ik heb een, uh, een mail aan haar gestuurd. Ik vond het ook wel een beetje eng, maar... Uh, en daar kreeg ik meteen antwoord op. Dus toen hebben we elkaar ontmoet. Wat vond je er eng aan? Nou, dit was natuurlijk een, een mevrouw die uh, uh, Wins was, een hoogleraar. En ik kom er dan met een soort persoonlijk verhaal. Ja, ja. En ik zeg van, nou, ik denk dat wij wel interessante gesprekspartners kunnen zijn. Dat vond ik vond het ook een beetje arrogant. Maar het, uh, het pakte heel goed uit. En vond jij het ook arrogant? Nee, ik schrok eerlijk gezegd... die voor had. Uh, uh, Nee, <laughs> ik schrok een beetje van haar mail. Want ik, uh, in haar mail, je vertelde niet helemaal direct uh, de achtergrond van het verhaal. Maar ik dacht, oh, dat moet die mevrouw zijn... die toen uh, haar gezin bij een uh, bergongeluk verloren is. En ja, nou, mijn schrikreactie uh, uh, dacht ik, ja, ik ga toch reageren. Dus ik heb haar uitgenodigd voor uh, een gesprek... Uh, bij de Universiteit voor Humanistiek. Dus daar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet. En, uh, zo begint het boek ook weer, met die ja. ontmoeting. Ja. Jullie besluiten om samen uh, uh, uh, een boek te gaan maken. Waarom samen? Nou, wat mij betreft is, ben ik een beetje verleid om dat te gaan doen. Want uh, ik stond echt wel in de stand van... Uh, ik ga nooit meer in de publiciteit. En, uh, maar al pratende erover heb ik gedacht... Och, waarom ook eigenlijk niet... He, dus dus uh, ik ben uitdrukkelijk uitgenodigd door Christa <laughs> om mee een boek te gaan schrijven. En ja. waarom dacht jij Christa, er moet nog een boek komen? Ik heb nou, nog meer... wat ik heel erg fascinerend vond... is dat ik uh, in dezelfde weken dat ik Aden ontmoette... had ik een paar gesprekken met Boudewijn Bot. En dat is de psychiater die het boek Uitweg heeft geschreven. Hè, hoe mensen op een humane manier hun leven kunnen beëindigen. En dat hele, dat hele onderzoek van hem is begonnen bij uh, dat hij in de jaren negentig een vijftigjarige vrouw... die haar twee zonen had verloren, met euthanasie heeft geholpen... haar leven te beëindigen. En het was eigenlijk toeval dat ik Adel ontmoette... en met deze man een paar gesprekken had om samen een lezing te geven. En, maar ik dacht wel, want dat boek had ik destijds al gelezen... dat was niet zo lang nadat mijn eigen ouders uh, uh, uh, overleden waren... dacht ik wel, was er nou geen andere mogelijkheid geweest is dit de enige uitweg? Nou, voor die mevrouw was dat zo. Er meldt zich bij mij een andere 50jarige vrouw... die man en kinderen is verloren. Dus ik dacht, ja, wat maakt nou dat de een een weg vindt... en de ander niet? En uh, kunnen we daar gezamenlijk uh, ja, in gesprekken... en weer met filosofie en ook religie achterkomen... of een weg vinden hoe je dat doet? Met zo'n groot verlies... Uh, ja, toch terugbuigen of in ieder geval doorgaan ja, met je Jullie formuleren het ergens als hoe je nadat je alles kwijt bent geraakt... Uh, toch weer ja kunt zeggen tegen het leven. Dat is ongeveer de, en dat is ook wat je met dit boek doet? Die ja, zoektocht beschrijven? Dat zijn in ieder geval een aantal filosofen... die heel erg de nadruk leggen op die levensbeaming. Hè? Ondanks alles. Ik weet niet zeker... En nou, voor Ada, die moet dat zelf zeggen... maar of we daar helemaal naar zoeken. Maar het is wel een soort zoektocht. Kun je daar, als je zo getroffen bent... door die kwetsbaarheid, kun je dan ooit weer... tot die levensbeaming komen? En hoe? En als dat, want levensbeaming klinkt natuurlijk heel vol. Dat is niet zo van, nou ja, ik, ik, ik ga nog een dag door. Maar... Ik ga voor het leven. Ja, ja, en dat is toch iets fascinerends. Want die filosofen, die, die, dat zijn ook geen mensen... die niks hebben meegemaakt. Eén daarvan is bijvoorbeeld Victor Frenkel... die in Auschwitz heeft gezeten, daar alles is kwijtgeraakt... En daarna in zijn werk heel erg nadruk is gaan leggen op die levensbeaming. Nou, dat zijn interessant om dat uit boeken te lezen. Maar nog veel interessanter om te onderzoeken, kan dat in een leven? En ja. hoe dan? Maar het klinkt, heel, uh, het klinkt ook heel cerebraal. Het klinkt ook als iets wat je met je, met je hoofd doet. Uh, we, we, we, filosofen die daar nee. verheven gedachten over hebben, zo stel ik me dat dan voor. <Klacht> die daar goed over na hebben gedacht. Terwijl ik, jullie, uh, gewoon hier met... Pijn zitten, die van binnen zit, die in je buik knijpt en, en wringt. Eh, eh, hoe, hoe verbind je die dingen dan met elkaar? Ada. Nou, dat was. Dat is wel de manier waarop de, de zoektocht, wat mij betreft, gegaan is. Is dat, dat je start bij je eigen ervaring. Dus, dus bij die pijn. En uh, dat je gaat zoeken naar wat is dat. En uh, dus. dus ik moet het eerst voelen en vervolgens moet ik er woorden aan geven. En daar helpt de filosofie bij. Dus op het moment dat het iemand anders eerder gelukt is om daar woorden aan te geven, dan. Dat is cruciaal voor jou, dat is cruciaal voor mij. Ja, precies. Maar het start op het moment dat het mij lukt om te zeggen: dit is precies zoals ik het nu voel en ervaar. Dan ontstaat er een soort rust in mijn hoofd. Want dan, dan is het te, dat stukje weer te overzien. En vervolgens krijg je dan weer iets nieuws. Ik bedoel, dat voelen dat houdt niet op. Maar het heen en weer pingpongen eigenlijk tussen je eigen gevoel en dat wat je erover kan zeggen. of wat anderen erover zeggen. dat is iets wat, wat mij helpt. Oké, okay. is dat. Dat, dat, is, dat is niet universeel? Dat woorden geven, Christa? Is dat iets wat. heeft iedereen dat? is het voor ons allemaal een gegeven? Nou, dat nee, dat denk ik praten? helemaal niet. Want, uh, uh, maar kijk, nog even wat heel belangrijk is... want uh, je noemde net die filosofen cerebraal. En dat is precies wat wij met ons boek willen doen. Is die verbinding leggen... tussen wat moeilijke filosofieën uh, uitproberen te drukken... en het gewone leven. Want vaak zit daar een kloof tussen, en dan, dan zit je in een moeilijke situatie en heb je helemaal niks aan filosofie. En dat is wat wij juist, en dat is best een moeilijke oefening, wat wij proberen om daar een brug te slaan. Eh, omdat het uiteindelijk gaat om het gewone leven en niet om de filosofie. Nou, dan die woorden. Eh, kijk, zelf heb ik de ervaring dat ik heel lang niet kon praten over wat ik heb meegemaakt. He, dat ik daar wel een soort eh, ja, academische taal voor probeerde te vinden... maar dat lukte helemaal niet. Maar echt over mijn eigen ervaringen praten... Ja, dat, dat deed ik niet, kon ik ook niet echt. Dus ik heb het lang gezocht in de stilte. In he, boeddhisme, dat is ook de, de religie van de stilte. Mm -hmm. Dus ik heb lang gemediteerd. Uh, heb ook lang gedacht. Er zijn ook, je hebt allerlei filosofieën, dus er zijn ook filosofen... die zeggen alle woorden zijn nep. He, het mm -hmm. verwijdert ons van het echte leven. Dus he, die stilte, dan kom je dichterbij. hielp dat. Nou, ja, dat is ook weer lastig, want eh, wat nee, er bij mij, ik zo, als ik nee, zo zie, wat in die ja, stilte ja. gebeurde, is dat, dat juist, juist al die emoties zo enorm gingen werken, bijna op een nog veel moeilijkere manier dan wanneer ik zat te studeren of te lezen of zelf iets zat te schrijven. Dus uiteindelijk, uh, deels vond ik wel wat een, een zekere rust in die stilte, maar daaronder nog weer een veel grotere onrust. Dus, uh... Ja. Nou, nou zou je denken. Uh... Religie, godsdienst, heeft doordat er een, een, een hogere macht is. waar je je toe kunt wenden. Kunt wenden. en een traditie is en rituelen zijn. Um, zou godsdienst, is godsdienst voor veel mensen. op dit soort momenten in hun leven een. een troostrijke. Um, um, een troostrijk toevluchtsoord misschien? Um, u, u, geen van beide uh, van jullie is religieus, is gelovig. Ik niet in ieder geval. Nou, ik ben uh, hoofddocent bij de opleiding van de Remonstrantse predikantenopleiding. Dus uh, nou niet gelovig, dat, dat zou ik zeker niet zeggen. Maar op een heel eigen tijdse manier gelovig. En uh, wat je zegt over dat religie houvast kan bieden. Hè, en niet alleen door de inzichten, maar ook door de rituelen. De gemeenschap die zich vaak vormt. Dat is natuurlijk waar. En dat is ook in het verleden, ook in Nederland, vaak zo geweest. Dat juist bij dit soort breekbeelden en die ervaring, dat die ingebed werden in een religieuze gemeenschap. Uh, interessant is juist dat dat voor Ada niet geldt... En, en dat we dus juist gingen zoeken, wat dan wel? En, en Ada is niet de enige in ons land... Uh, nee. die zich niet veel meer gelegen laat liggen aan geloof. Nee. Dat is de milderheid. maar heeft, heeft het voor jou... Um, want Ik kom zo bij Ada's uh, on ongelovigheid. <lacht> Daar reken ik zo al even mee <lacht> Uh, en, en, en, en hoe heeft het in jouw leven dan een, een wel of niet een rol gespeeld? Nou kijk, wat ik heel erg probeer... Ik, uh, in die zin ben ik blij dat ik theologie en godsdienstwetenschap heb gestudeerd. En me ook echt in het boeddhisme behoorlijk heb verdiept. En de laatste tijd in humanisme, omdat ik bij humanistiek werk. Dat ik denk van nou, achter die religieuze inhouden... gaan vragen schuil en inzichten schuil die, ja, die niet religieus zijn, maar die menselijk zijn. En wat ik probeer, of wat wij proberen in dit boek van De Berg van de Ziel... is eigenlijk continu dat christelijke of boeddhistische of humanistische... terug te vertalen naar een taal die voor veel meer mensen toegankelijk is... dan alleen maar boeddhisten of christenen. Ja, ja. En dat, dat is een poging. En soms lukt dat het soms ook helemaal niet. Hm. Uh, um, uh. Ada, uh, ja. niet gelovig, dus uh, nee. uh, uh, ook niet een traditie en, uh, en uh, zingeving kunnen vinden... In een, in een god en in een godsdienst. Nee. Uh, heb je het gemist? Ik ben er wel eens jaloers op geweest. Dat je denkt, van nou uh, op het moment dat je gelooft... en je gelooft bijvoorbeeld in een leven na dit leven... dat, dat, dat verzacht verlies... Uh, ik denk dat een groot gedeelte van het... Want ik ben, ik ben wel gelovig opgevoed. Dus ik, ik heb er wel veel van meegekregen, zeg maar. Ik denk dat een van de belangrijke dingen in het geloof... waar mensen ook troost in vinden, is... Uh, dat er iets of iemand is die, die je ziet in, al je, in, in je hele zijn. Zodat je uh, in ieder geval weet, er is iemand op de hoogte... of iets op de hoogte van hoe moeilijk ik het nu heb. En... Uh, dat, daar hebben wij, heb ik wel een soort oplossing voor gevonden... door een uh, gezamenlijk dagboek te beginnen met een vriend. Dus ik kon uh, elke dag opschrijven wat er in mij omging... en dan kreeg ik ook antwoord, zeg maar. En ik denk dat dat met meer uh, aspecten die uh, een gelovige steun geven... Uh, dat ik die dingen wel op een andere manier heb kunnen regelen. Eigenlijk. Op het moment dat ik dat niet gehad had... had ik misschien wel een god moeten bedenken voor mezelf. Ja, daar gaan en... jullie in het, in, het, in het boek eigenlijk ook wel uh, uh, op in, las ik. Um, dat we uh, de, de worsteling van het met een spons wegvegen van de horizon die god is. Zeg maar in godsdienst. En wat daar dan voor in de plaats moet komen. Mm -hmm. um, kun je zeggen dat we... Is er iets voor in de plaats gekomen? Voor ons in het algemeen en voor jullie in het bijzonder. Dat is heel moeilijk. Want Kijk, dat is ook... naar nou, dat stukje van de zoektocht. Ik wil niet helemaal zeggen of dat mislukt is. Maar eh, het is wel die grote vraag. Als, als God weg is, zoals Nietzsche eigenlijk... Eh, beweert, eh, ja. Ja, of concludeerde. Wat hebben we dan eh, in handen... juist op het moment dat die eindigheid toeslaat? En eh, dan zijn er studies van godsdiensten, sociologen... Eh, Gabriel van der Brink bijvoorbeeld is in Nederland. Die zegt, ja, maar mensen hebben... Idealen in zichzelf en doen goede dingen voor elkaar en zijn betrokken op elkaar. En dat, uh, daar gaan wij ook een stukje mee, en dat is belangrijk. En tegelijkertijd, uh, iemand als Charles Taylor zegt van ja, die eindigheid die blijft erin hakken. Dus mensen zullen altijd opnieuw toch op zoek gaan naar iets wat blijft. En dat, dat zou dan het hogere zijn of God zijn. Dus ja. Ik weet niet zeker of we hebben dat probleem zeker niet opgelost in ons boek. Dat, nee, want nee, nee, uh, je ja. citeert een aantal anderen, maar jouw eigen conclusie of jullie eigen conclusie die, die, uh, die is er niet. Nou, en dat hoofdstuk dat dan over God of het hoger of dat wat van onopgegeven belang is, dat, dat ja, nee, dat heeft niet. Dat, zoals het hele boek eindigt, dat behoorlijk open. Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Misschien komt er ooit nog weer een vervolgboek waar we toch weer... Maar wel nou, uh, ja. Dat weet ik niet zeker. Maar dan hebben we in ieder geval een paar jaar nog weer nodig, denk ik. Uh, maar het is ook bedoeld als een soort klimtocht... waar de lezer misschien zelf moet concluderen van... nou, ik wil die god toch niet kwijt, want ik raak te veel kwijt. Of, uh, ja, wat heb je nou aan een god? Als je toch niet zeker weet of je wel gehoord wordt door die god. Hè? Zoals Ada zegt, ja, dan heb ik liever een goede vriend. Want dan weet ik zeker, dan krijg ik antwoord. Um, wij hebben in dit programma elke zondag een, een, een poëtisch geschenk voor onze gast. In dit geval voor onze gasten. Uh, Dichter bij de zondag is uh, vandaag Rien van den Berg. Die spe schreef speciaal voor jullie een gedicht met de titel... Psalm voor de afgrond. Dichter bij de zondag. Psalm voor een afgrond. De zon die met de alpentoppen speelt. De jongvrouw is zwanger van licht, rood licht, gloeien. Maar schoonheid doet het niet als snelverband. Geen medicijn verdooft, niets heelt. Inzoomen. Heel aandachtig kijken in de grote zwarte ogen van de dood. Houd je je groot? Of ben je dat? Lood in je hart, dat maar niet stopt. Kloppen, kloppen, maar niets klopt. Wie klimt de berg des heren op... Je maakt een afspraak. Een boek. Een zoektocht naar uitzicht dat je altijd hebt gezocht bij de afgronden. Veel werk, zo'n boek. Maar je kunt best vaak. Je kunt zo vervloekt vaak. Eén houvast lijkt beneden vast omlijnd. De zekerheid dat aan het eind de dood ons wacht. Maar nee, de dood wacht ons niet op de top. En zelfs niet aan het eind. Ja, dat was het gedicht van Riem van den Berg... dat overigens uh, voor de luisteraar uh, terug te lezen is op onze website... eo.nl slash Dit is de Zondag. Uh, mijn gasten zijn uh, Christa Ambeek en Ada de Jong... die het boek De Berg van de Ziel schreven. En voor jullie was dit gedicht. Um, heeft hij het goed weten te vangen? Wat, wat mij intrigeert is vooral uh, de zin van... Uh, houd je je groot of ben je dat? En uh, ik denk dat... Juist gezien het onderwerp waar we het net over, over hadden. Dat voor iemand die niet gelovig is, de dood zelf niet zo'n issue is. He? Bang voor de dood, waarom zou je bang zijn voor de dood? Want dat is het niet. Als je niet gelovig bent, ja, maar dan He? houdt alles op. Ja, dus dat is niet iets om bang voor te zijn. Nee, oh, daar zou ik dood bang voor zijn. Waar, waar, uh, waar ik als niet gelovige bang voor zou zijn, is uh, van hoe laat je je man en kinderen achter... Uh, uh, kunnen die leven zonder jou? Dat, dat probleem heb ik ook niet. Hè? Dus um, uh, sterven, dat is iets waar ik wel bang voor ben. Maar de dood zelf? Nee, dus, dus hier hoef ik niet zo groot voor te zijn. Is, is dat veranderd trouwens? Is je opvatting over... Eh, de sterven, dat vind, dat vind ik erg, maar um, doodgaan niet of dood zijn niet? Nee, hè, dat is wel eens eerder... Een, uh, een hele goede vriendin van mij dood gegaan. En nog niet, niet zo heel lang voor het ongeluk. En dat zij dood was voor haarzelf, vond ik het niet... Ja, het was jammer voor ons. Ja, ja. ja. En, um, en ik, ik vond het ook wel heel erg dat altijd... Want het was een hele slimme vrouw die, die, die heel, heel belezen en, en alles wist. Dus dat, dat dan al die, al, al die kennis en al die, alles wat zij bij zich had... dat er oh, ineens is. verdwenen is, ja, dat ja. is verschrikkelijk... Maar voor haar zelf, nee, niet. Um, toen jij die zin net uh, uitsprak, ben je groot of hou je je groot, toen dacht ik aan, uh, aan het begin van ons gesprek en mm -hmm. uh, het feit dat jij zo stoer was bij uh, Paul en om daar met je verhaal te komen. Ja. Um, is dat stoer zijn daar dan een groot zijn of een groot houden? Um, over het algemeen hoef ik dat niet zo heel erg te doen, maar, maar soms geef jezelf een zetje om je ietsjes te verharden zeg maar ja. ietsje stoerder te zijn als dat je, als dat je bent. Ja. Um, lood in je hart dat maar niet stopt, zegt hij ook ergens. Ja, dat hart dat maar niet stopt. Klopt, klopt, klopt. Dat, dat is dat, dat klopt. Hè. Een vriendin van mij heeft wel eens gezegd, ik, ik uh, zolang ik adem, leef ik. Dus dat, dat, dat, dat lees ik hier ook. Um. Oh, het wordt wel, wel opvallend dat je, dat je het kloppende hart in die zin pakt. Terwijl mijn aandacht zat dan bij dat lood. Oh ja. Dus je bent... Ik vind het wel een optimistischer uh, kijk dan de mijne in elk ja. geval. Ik, ik had helemaal gefocust op dat lood. Dus dat je altijd met lood rondloopt. Ja. Dat nooit weggaat. Dat klopt. Dat klopt. Er is, ik, ik noem dat meestal een onderstroom. Die, die, die soms boven, ja. uh, de boventoon voert. Maar er is in mij een onderstroom van iets dat niet goed komt. Dat is het lood in het hart. En uh, soms heb je daar veel last van en anders minder. Maar dat is er wel. Dat is waar ik het mee moet doen. Ja. Uh, Christa, uh, uh, wij hadden het net over, uh, over godsdienst en God. Um, voor het gedicht. Het eindigt ook met de zekerheid dat aan het eind de dood ons wacht. Maar nee, de dood wacht ons niet op de top. En zelfs niet aan het eind. Ja. Ja. Dat kan betekenen dat de dood eerder komt dan het einde. Of dat het einde eerder is dan je, dan je verwacht. Dus niet aan het eind van je leven, maar dat dat vroegtijdig afbreekt. Maar het kan ook betekenen dat er geen einde is. Dus de dichter uh, reikt hier nog een uh, religieuze hand, zou je kunnen zeggen? Ja, dat is, uh, en midden in het gedicht staat ook... wie klimt de berg des heren op? Dat ja. is natuurlijk een mooie woordspeling... met de titel van ons boek, de berg van de ziel. Ja, en misschien is het zo dat die berg des heren... dat daar uh, geen einde is. Dat geloven natuurlijk heel veel mensen... Uh, het is mooi dat het gedicht dat ook weer niet heel stellig zegt... Hè, maar het biedt een opening naar uh, dat wat wij als eindig denken... dat er misschien toch ook nog iets anders te zien zou zijn. Um, er zullen vast luisteraars zijn die zelf worstelen met rouw. Wat kunnen jullie aanraden, Ada? Um, wat erg belangrijk... Wat ik ervaren heb, is dat, dat heel veel mensen mij een, een hand naar mij uitgestoken hebben... En uh, het is belangrijk dat je probeert die hand ook te pakken. En bij sommige mensen is dat gelukt en heel goed gelukt in mijn omgeving. En anderen niet. Maar het, het is belangrijk dat iedereen die iemand heeft in zijn omgeving... die een verlies meemaakt, dat je je ook meeverantwoordelijk voelt... en die hand uitsteekt. Zonder, zonder die hand had ik het niet gered. Dat is één. Ik heb meteen, ben meteen in de stand gaan staan. van uh, Ik kan een aantal dingen niet meer... Uh, doen met mijn man, en met, oh, met mijn kinderen. Ook de dingen die ik fijn vind om te doen niet. Zijn er mensen met wie dat wel kan? Dus ik ben ook wel gericht geweest op uh, en de mensen om mij heen met mij op hoe kunnen we het nog wel leuk maken. En uh, ja, ik heb het ervaren als mijn, mijn leven tot en met mijn vijftigste was mijn leven en nu zit ik in een soort toegift. En die om die toegift zin te geven, uh, ben ik ook ja, op stap geweest... En, en ben ik aan het kijken, wat kan ik nog betekenen voor anderen? En daarin uh, lukt het wel weer om... Hè, dat ik aan het begin van het gesprek kon zeggen... ik leid wel een zinvol leven nu. Dat heeft daarmee te maken. Ik kan van betekenis zijn voor de mensen om mij heen. Ja. En dat begint met het openstaan voor die hand die de ander aanreikt. Ja. Christa? Nog ja. wijze woorden voor de luisteraar. Nou, Ik zit te denken, want ik, het is een moeilijke vraag. Omdat elk mens natuurlijk heel verschillend is. Ook, ook juist in verlieservaringen. Voor mezelf eh, sterk, Nou, zoiets als... Probeer goed te zijn voor jezelf. In de zin van daar te zijn. En bij dat te zijn wat er op dat moment is. En dat kan verdriet zijn. Hè? En huilen. Als dat zich aandient. Maar... Eh, nou, mijn laatste verlies van mijn partner was midden in de zomer. En dan ging ik wel eens een rondje wandelen. En dan werd ik toch eigenlijk weer meegenomen door de geuren en de bloemen. En de mooiheid van het leven. En dat was eigenlijk moeilijk, want daar genoot ik ervan. En dan dacht ik tegelijkertijd, oh jee, hij ziet dit allemaal niet meer. Dus dat wisselde elkaar sterk af. En toch is dat zijn bij wat er op dat moment is. Als een ander komt, open proberen te zijn, als je dat kunt. Want dat is, het zijn mooie woorden, maar je moet het allemaal toch maar doen in je leven. Dus maar openheid als het erin zit. Oké. Okay. Um, zijn jullie eigenlijk allebei nog wel eens terug geweest op de bergen... waar dat allemaal gebeurde? Ja, ik kom er elk jaar. Zo rond de datum van het ongeluk ben ik er tot nu toe steeds heen geweest. Niet omdat ik het zo gepland heb, maar dat is zo gebeurd, zeg maar. Eerste keer wel, hoor. Heb ik uh, Dacht ik, ik moet hier gewoon naartoe terug. Maar uh, dit jaar weet ik het nog niet. Ik denk het wel. Christa? Ja, want wij waren op weg naar uh, Santiago de Compostela. En ik ben het jaar daarna met een vriendin teruggegaan. En uh, ja, het eerste jaar hebben we de reis naar Santiago niet afgemaakt. Maar dat tweede jaar wel. Dus uh, toch mijn uh, pelgrimsdiploma gehaald, zeg Kijk. maar. En uh, samen het boek geschreven. En daar komt die berg weer terug. De Berg van de Ziel. Christa Ambeek en Anna de Jong. Hartelijk dank voor jullie komst en hartelijk dank... Uh, voor jullie verhaal, www.eo.nl/slash. Dit is Daar kunt u de uitzending terugluisteren. Uh, informatie pardon, over het boek krijgen of uh, over het gedicht. Straks naachten uh, onze collega's van de Vara met uh, vroege vogels. Benno, uh, Menno. Menno. Bentveld. Uh, Menno. Wat gaan jullie doen? Oh, Goedemorgen, Kievan. Ja, wij zitten klaar hier naar de Meer, waar het een beetje guur is zo om ons heen vanuit onze uitkijkhut hier. Maar de bewolking is, is dun, dus misschien komt er straks een zonnetje bij, wie weet. Uh, groot nieuws: morgen presenteert staatssecretaris Sharon Dijksma een positief lijst van dieren uh, die verhandeld mogen worden. En daarmee is ook duidelijk welke dieren niet meer verhandeld mogen worden, ook niet op marktplaats. En daar zijn we heel erg blij over zodat uh, ik vertellen wij daar er veel meer over. Tot zo, achter. Vanmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Het Oud-Schaatser Ben van der Burg. Over de passie voor het schaatsen. Het schaatsen is mooi, je zet af en je gaat vanzelf hard. Flitsen bij het WK afstanden. En de tijd is indrukwekkend. Kijkers, kijkers, kijkers. Maar natuurlijk ook gewoon kassie kijken. En als u zelf een klacht heeft over radio, tv of krant, dan kunt u inspreken op Goverts antwoordapparaat via 035-677-6001.